Een deel van een huis in Rotterdam-Krooswijk is verwoest door een explosie. De woning ligt op de eerste verdieping van een gebouw... waarvan een groot deel van de gevel door de ontploffing is weggeblazen. Na de explosie brak brand uit, die is inmiddels onder controle. Voor zwer bekend is niemand gewond geraakt. Gebruikers van hoestdrank, neusspray en antischimmelcreme lopen het risico dat ze een bedorven product in huis hebben. Op ruim de helft van deze middelen staat niet hoe lang ze houdbaar zijn na de eerste opening, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Fabrikanten moeten die informatie op het product zetten, maar volgens het college ter beoordeling van geneesmiddelen zijn de huidige regels daarvoor niet dwingend genoeg.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 Het weer, veel bewolking, maar hier en daar breekt vanochtend ook de zon door. Het wordt maximaal 9 graden. Vanavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. Morgen bewolkt met later op de dag weer regen. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Als het daar uh, van toepassing is, is het wel de komende week. Uh, met de ijsbaan, uh, met de markt en uh, met allerlei festiviteiten. En Welkom bij Goedemorgen. En Sinterklaas, natuurlijk. U hoort de stem van de burgemeester van Zantwoord niet. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik zal hem toch even inkoppen voordat wij de hele serie doen. Want ja. uh, Sinterklaas had u een cadeautje willen geven. Maar dat heeft u geweigerd, waarom? En dan praat ik over een mooie hyp. Sinterklaas heeft mij een cadeautje gegeven en dat heb ik geweigerd. Ja, afgelopen commissievergadering uh, uh, werd u een, uh, een cadeautje aangeboden... als zijnde een bedrijfswagen. Oh, oh. Ik, ik, nou, daar komt Sinterklaas. Ik, ik, ik, ik merk dat ik word uh, vereenzelvigd met de gemeente. <lacht> ik dacht namelijk dat hij iemand mij persoonlijk iets had aangeboden. Nee, nee, dus nee, neem nee, me nou als het helder. Nee, dat is de bedrijfswagen die uh, Eneco, althans het lucht en duinenfonds en dat is het fonds, wat uh, het kleine park wat er nu staat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 Laten we het niet hey, meer houden, want dit was uh, uh, even een schot van Sinterklaas. Ja, zo en, hebben we uh, het programma geopend. He. Ja, we en, moeten uh, we wel even vertellen dat Casper uh, Gurdersen uh, achter de knoppen zit en ook de regie voert voor ons. De redactie uh, gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en uh, Gerry Rutte doet de eindredactie. De koffie wordt vandaag door Gert van Kuik gedaan. En, en het onderdak de uh, verzorgt Floris Faber van Hotel vanuit Hoogland. Hotel Hoogland. Welkom.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 We gaan het natuurlijk hebben over de ijsbaan die uh, de 12e weer geopend wordt. Slager komt ons vertellen over het genootschap uit Zandvoort. En uh, ja, de decemberlote is begonnen, Don. Heb je ik, je logisch uh, al in de uh, Ja, ik, ik heb er al twee in gegooid. Die stoppen we onderop. Peter Tromp en Peter Bluis komen uh, bekendmaken wie de eerste weekwinnaars zijn. Goed, maar we gaan nu met de burgemeester praten. Uh, we hebben net al even gepraat om. Uh,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 ja, een gebakje natuurlijk te eten, een van mijn kerncompetenties. Ja, uh, maar, maar ook uh, ja. nee, kerntaak niet. <laughs> het is een vaardigheid, meneer Zonneveld. Uh, maar ook gewoon om met, met, met hen te hebben over van hoe veranderen dan dingen. En het is wel heel bijzonder dat er nu drie zijn. De vorige was uh, ruim de week daarvoor en dan mocht een van de loco's heen gaan.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 Op een nieuwjaarsreceptie at zandvoort.nl of bel Gilles van de Zandvoortskrant. En daar kan je uh, verdere details horen. Dus luisteraars, nieuwjaarsreceptie, apenstaartje, zandvoort.nl. Nou, daar zijn we naar weer geweest.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 Uh, en als je daarop doorbeduurt, en dat is hier al uh, vele keren gezegd. U heeft het zelf ook wel eens uh, gezegd. Als alle vrijwilligers gingen zitten zou Nederland omvallen ongeveer. Ja. Is dat uitholling van de maatschappij? Wat je, wat je ziet in bezuinigingen. Uh, de bordjesland nee. wordt ook nogal bezuinigd. Nee, nee, nee. nee geloof ik niet. Ik, ik denk dat... Uh, maar goed, wie ben ik? Ik, ik ben uh, 7, 56. Uh, dus... Uh, dus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 Ik denk dat heel veel mensen uitstekend in staat zijn om gewoon thuis buren hulp te geven op een echt goed niveau. Ja. Heb je helemaal geen dure opgeleide professionals voor nodig. Ja, de vraag is, dat zou, neigt tot dat bureaucratie. dat je gaan veranderen? Want je zit nu met de golf. Mensen die ooit in een FUT-regeling hebben gezeten. Betrekkelijk jong gestopt zijn met werken. Ja. En dus tijd en energie overhouden. Ja.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 Locatie en een programmering. Ja, is, uh, op de... en, en dat zijn allemaal van die dingen op de achterkant waar veel mensen zich helemaal niet bij realiseren dat dat gebeuren moet. Maar het wordt toch gedaan. Dus ik geef dit speldje. Nou, er zitten nu opeens twee heren nee, recht op nee, Is er een programmaleider? Albert Jan. Gaan we doen? Ja. Meneer ik Vos begrijp de ik. De voor de luisteraars ja, thuis. Ja. Uh, ja. ja. ja. ja.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 Wat het gemeentebestuur heeft laten maken. Gewoon een leuk speldje, een Klopt. aardigheidje. Ja. Waar die warme gedachte achter zit. En de waarderingsspelt. Dat is echt iets bijzonders. Uh, die wordt op unieke momenten mm -hmm. uitgereikt. En dit is eigenlijk gewoon uh, het dagelijkse momentje van wat we zeggen, even geef je hem aan iemand. Ik heb hem gisteren ook gegeven aan het 70 jarige uh, huwelijkspaard. Doe ik dacht van, nou dat past helemaal in de ambiance. Ik had er een bij me. En dan verander ik hem. Het is het schouderklopje. Het is het schouderklopje. Dat, dat is een mooi woord daarvoor. Uh... Albert-Jan, je bent programma dus ja. Ik wil niks zeggen. <laughs> ik ben nu even stil. Nou, dat uh... dat nou, gebeurt dat niet zo vaak. Een, dat is een gepast <laughs> gebaar als je een schouderklopje krijgt. Dat accepteer je en dank. Ja, maar dat komt okay. wel goed uit, Albert-Jan, want ik heb nog een vastlijst aan ja. vragen. Die, uh, Eén die één ik... laatste vraag en dan houden we op over de vluchtelingen. Is het denkbaar dat uh, de noodopvang zoals die er is geweest... Uh, dat er nog een keer een beroep op ons gedaan wordt?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 De, uh, de mening van de dames en heren was toch wel dat het zou drukken op de Zandvoortse uh, beschikking van woningen. Ja, en wat heeft uw wethouder Tjallik daarover horen zeggen? Dat dat uh, niet zo echt uh, drukkend zou zijn. Ja. En Ik... dat er nog meer uh, variaties zouden zijn in opvang dan wel wat soberder. Ja. Nou, die kan je als Zandvoort er wel inkopen, want er staan bedrijven uh, of er staan panden leeg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 En dat is waar dat is je altijd in dit soort ingewikkelde regelingen Je moet via je partners de flexibiliteit creëren. We hebben dat uitgebreid. Doet het challenge. Ja. Dus, Zul, dus het harde we uit het jelly. Ja, we gaan even muziekje door. draaien. De muziekkeuze, overigens, is van donderdag Ja, dankjewel. Jij neemt geen verantwoordelijkheid daarvoor. Nee, nooit. Goed, wij gaan even muziekje draaien. De King. What? 30 old Just to keep. link naar dit gesprek dan, wat u de zon zit? Helemaal niet. Meestal ja, dan ik dan zou ik? zeggen, kijk eens naar buiten, dames en heren. <laughs> ik vond het gewoon een leuk nummer. Nou, voor het stormpje gewoon. Nee, de ja, er zon, is de zon komt hier ja, op. We nou, ja. ja. <laughs> hebben nog uh, zeker twee onderwerpen waar wij nog even over willen uh, discussiëren. En het gaat ook een beetje over de eerst over de ambtelijke samenwerking. Waarbij u aan mij vraagt, uh, heb je de laatste uh, info daarover? Mijn laatste info is uh, dat u een botsing heeft gehad met de GBZ... ...over een opmerking van die partij aan het adres van het college. En er werd gekozen voor optie 1, 2, 2C en 3 is afgevallen. Wat is het verschil met optie 2 en 2C? 2A en 2Z, dat zijn de beide opties. C bestaat niet. Z, ja, was het. Ja.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 nou, ik heb toch 15 mensen zeker uh, verbaasd zien, zien zitten kijken. Twee mensen niet, bedoelt u daarmee? Ja, ja. Ja, ja. Nee, ik, ik denk dat het uh, beide reacties kunnen. Een derde reactie kan ook, dat mensen teleurgesteld zijn. Dus daarom bedoel ik dat is per hmm. mens verschillend. En, en dan kun je in ieder geval de conclusie trekken dat dit effect niet goed is. Okay. En dan moet je vervolgens nadenken van hoe kun je dat...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 Ja, mijn, ouder, mijn ouders vonden een zeven ook wel prettig, maar een aantal ja, is je mee binnenkomen, ja, ja. ja. ja. Even, maar even, dus u zat, in, u zat in de cultuur, niet in de zesjescultuur? Uh, nee, zeventjes. zeventjes. Ja. Even één <laughs> laatste vraagje om dat onderwerp. Mij is al, uh, altijd een, een vraag geweest, hoe ga je kijken naar de praktische invoering van dit soort dingen? Ik, ik, de Partij van de Arbeid die zijn zorg over het verhuizen. Onder andere van de gemeentesecretaris en de Griffie. Mensen die eigenlijk dagelijkse leiding geven aan het bestuursapparaat. Wie gaat daar nou kijken hoe je dat kan oplossen? Dat is een van de ongelukkige, ongewenste beelden die zijn ontstaan.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 En ook het hele college wel eens. Het is wel gezellig om het de college kiezen te laten discussiëren. Zo. Ja, en dan ja. We zien of we met één mond praten. Ja, nou, dat is dat ook, ook zo'n autodaagje. Ja. We zetten de rustig hem maar voor hoor. <laughs> nou, die, ik ga die uitdaging best aan. Um, ik ook. Mooi, die staat. Uh, wij hebben... Uh, Jullie hebben ook over handhaving gesproken afgelopen ja. donderdag. En er werd door diverse mensen gezegd dat het een lijf stuk was. Ja. En daar kan ik mee, uh, mee leven, want het is een heel lijf stuk. 77 pagina's ja. in mijn hoofd. nou heb ik pagina 32 en 33 uitgedraaid. Zo. En dat gaat over prioriteiten. Huh. Die word ik dan kan ik het dan even vervangen. heel snel het kijken. of Het kan ook een... pagina 34 en dat pagina 35 zijn. Maar um, over ja. handhaving wil ik, en dat staat er niet in namelijk.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 En uit het feit dat wij een stuk moeten produceren van ruim 70 pagina's... dat geeft wel aan hoe ingewikkeld het soms is in ons heerlijke juridische landje. Nou, ja. We hebben helaas geen tijd om die lijst meer door te nemen... want het, uh, alleen de lijst van APV is al uh, anderhalf A4'tje. Ja, uh, valt me nog mee, want vijf jaar geleden zou die het dubbele zijn... maar we hebben behoorlijk geschrift. Ja.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 Ja, de, de hond die doet dat. En aan zijn lijntje zit een, als er al een lijntje is, zit een bewoner vast. Exact. Maar U, hartelijk danken voor dit interview. Ik zou nog wel een uur met u over al dit kunnen praten. Maar helaas, de tijd is om. Dank u wel. Goed. Het zal het thuis voor waarderen dat we hem beperkt houden. Ja, graag gedaan. En de luisteraars thuis, dank u wel. Insgelijks. Ja.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 Ik neem mee Nou, Er zitten twee mensen tegen tegenover ons. Ja, als het goed is. Mensen kennen niet meer lachen. Hè? Het is nou, nu nog niet, het gaat binnenkort. Kom een stukje dichterbij de microfoon. Okay. Volgende week ik kan iedereen weer lachen, hoop ik. Ja. Aan het woord is Mark Verstegen en naast hem zit Heinz Gama van de toneelvereniging Hildering. Wat is jouw verbindenis met Hildering? Uh, ik uh, heb jarenlang gespeeld.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 Ja, het blijft binnen de vereniging en dat geeft ook wel activiteiten. Uh, het stuk schrijven: hoe lang ben je ermee bezig geweest? Uh, het zat al echt al heel Zit er in je kop. Erg, heel <laughs> erg lang zat er al iets in mijn hoofd van uh, uh, ja, jeugdherinneringen, weet ik veel wat allemaal. En op een gegeven moment heb ik een, een heel kort verhaaltje geschreven, een boekje. Naar, naar aanleiding van uh, het verhaaltje wat mijn broer vertelde.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 anders geschreven dan dat het gespeeld werd en ik moet ja. zeggen het is beter gespeeld dan dat het geschreven is nou, dat is een beetje mijn, mijn ja. idee wat, wat ik u nu probeer te opperen uh, je hebt het geschreven, het zit vooral rotsvast in je kop ja. en nou zie je dat zo gebeuren en ik vind nou, hij had eigenlijk van rechts op moeten komen in plaats van links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 Ja, dus, dat is uniek. Dat, ik zie je bijna nergens. Ja, overigens, jullie oud-voorzitter komt zo meteen uh, ook nog aan het woord, maar dan die is een heel ander voorzitter. Die wordt weer ergens anders voorzitter van. Die ja. is zelf ook doorgestroomd. Uh. Ja, hij is ook doorgestroomd. <lacht> maar okay. hij is nog wel, uh, sorry, hij is nog wel verbonden aan Heel ding Ja, absoluut. Hij dus staat nu we wel met voorbij de in, zijn de hij hier met de kwast in zijn handen. Hij staat niet met een kwast in zijn hand. dan moet hij opschieten, ja. hij moet hier komen. Heel erg bedankt voor jullie komst. Ik hoef niet te zeggen toi-toi toi. Want er zijn al genoeg mensen. Jullie zijn vol. Er zijn geen kaarten meer. Alleen die donderdagavond kunnen mensen nog wel even komen kijken. Die heel erg nieuwsgierig zijn. Ja, Absoluut. Dat 8 klopt. uur in de krocht. Klopt 8, 8 uur binnen zijn. Kan je nog net een kopje koffie scoren. Een half acht in de krocht. Nou dat is wel weer heel erg vroeg. Maar 8 <laughs> uur, 8 even op uur, uur binnen op Even een koffie drinken. Ja, ja, ja. Een Goed. Over heel erg bedankt aan. voor jullie komst. Ja. We zijn aan het einde van uh, het eerste uur. Ben, uh, we gaan eruit uh, met Rod Stewart. Tom, Traubert, Blumen. See you tomorrow. Hey Frank, can I borrow a couple of bucks from you? To go waltzing with you. in WCFM wenst u allemaal fijne dagen.